11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. CDA-leden praten op hun partijcongres in Rotterdam... over de nederlaag bij de verkiezingen. De Christen-Democraten gingen in september van 21 naar 13 zetels in de Tweede Kamer. Een zevenkoppige commissie heeft onderzoek gedaan... naar de tweede verkiezingsnederlaag op rij. De conclusies worden vanochtend gepresenteerd. De commissie keek onder meer naar de lijsttrekkersverkiezingen... een primeur voor CDA, de kandidatenlijst en de aanpak van de campagne...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 Ze ook rekening met het ergste scenario dat Sandy zich onder invloed van een krachtig koufront vanuit het westen ontwikkelt tot een superstorm. Media hebben Sandy al omgedoopt tot frankenstorm. De orkaan verplaatst zich langzaam. Daar wordt rekening mee gehouden dat de problemen door de storm zeker een paar dagen zullen duren. De leider van Al-Qaeda, al-Zawahri, heeft zijn volgelingen opgeroepen om westerlingen te gijzelen.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 schrijfminister minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Het weer aan de kust enkele buien, elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of acht. Ook morgen vrij zonnig en droog, later meer bewolking en dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Awb en verkeersinformatie, files op de A6, Semmeloord-Muiden... in beide richtingen bij Lelystad, drie kilometer. Richting Muiden is de rijbaan nog steeds helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Bij de werkzaamheden op de A7, Zaandam-Horen, in beide richtingen bij Purmerend, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 3 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. In Den Haag lijkt het akkoord rond te zijn, maar intussen rommelt het wel in het binnenland. Politieke bestuurders die van corruptie worden verdacht. Roermond was deze week even wereldnieuws in Nederland. Maar hoe bijzonder is Roermond? Of is Roermond overal? Anders gezegd, hoe integer is ons politiek bestuur? Aan tafel bij ons vanmorgen. De minister van Binnenlandse Zaken die over het binnenlands bestuur gaat. De CDA-minister Lisbeth Spies. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. En Staf de Pla is bij ons wethouder in Eindhoven voor de Partij van de Arbeid. Tot 2010 Tweede Kamerlid geweest. En in die tijd ook al bezig met de integriteit van bestuurders. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het vanmorgen over politici die ruim declareren. Een vriendendienst niet uit de weg gaan. Geen moeite hebben af en toe te betalen zonder bon. Daar gaan we het allemaal over hebben. En in Rotterdam is ook het CDA in congres bijeen... om te praten over het verleden en de toekomst. En daar gaan we straks mee schakelen. Luisteraars die ons niet alleen willen horen, maar ook zien... dat kan op troskamerbreed.nl en Politiek 24. Ja, we kijken zoals altijd eerst in de, in de zaterdagkranten. Nou, dat staat natuurlijk vol over het uh, akkoord. Of liever gezegd dat wat bekendgemaakt is over het akkoord. Maar het allerleukste is uh, natuurlijk uh, wie krijgt welke baan. Of hè, ook wel eens gezegd, wie mag straks rechts achterin zitten en elke morgen naar het werk gereden worden. Uh, ja, met wie zal ik beginnen? Nou, misschien begin ik toch met uh, Staf de Pla. Uh, uh, ook Tweede Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid... nu wethouder in Eindhoven. Die nieuwkomers uit uw partij, die hebben vooral veel aandacht getrokken. Vooral, zoals ik zelf al vanmorgen heb genoemd, de verlosser. Uh, Lodewijk Asje als vicepremier. Uh, dat is toch wel bijzonder, niet? Ja, nou, het is, het, is, het is bijzonder omdat hij een, een zeer goede wethouder is... En hij is echt Sociaaldemocraat, en ik vind dat wel mooi in deze tijd. We maken ons in de Raad altijd heel druk over van alles en nog wat. Maar als het echt over wezenlijke zaken gaat, over de kwaliteit van het onderwijs, of de kwaliteit van de zorg, of de gemeente. Of die die instellingen van ons zijn, dan is Lodewijk iemand die niet kijkt van of we daar juridisch over gaan of niet, dan zegt hij dat zijn onze kinderen, dus ik ga erover. En dat is heel goed als we die mentaliteit meer in Den Haag zouden ja. krijgen. Nu is uh, Lodewijk als je wel steeds genoemd als uh, een, een potentiële leider van de Partij van de Arbeid. Kroonprins staat er ook vandaag, geloof ik, in een van de kranten die nu naar het kabinet gaat. Is, uh, je, u kent dat spel in, uh, in, in de politiek en ook het spel om de macht en om de baas zijn. Dan zitten de partijleider in de Tweede Kamer... en een potentiële partijleider als vicepremier... als de eerste, in dit geval man, van het PvdA-smaldeel uh, in het kabinet. Is dat... Conflicterend eventueel? Is dit nou, kijk, sensitief het is, iets? Het, is, het is anders. Kijk, wij zijn gewend dat iedereen meteen niet bezig met banen creëren, maar banen verdelen. Dus iedereen zit te denken, echt, hij zal het, Diederik zal het wel doen. Omdat dan meneer eh, Lodewijk Asscher eh, in de problemen komt. En dan, kan die, dan heeft hij zijn concurrent uitgeschakeld. Nee. Het is, het is Was er nog bloed, niet opgekomen. Nee, maar, het is maar dat las ik in het Algemeen Dagblad vandaag. En ik werd er ook ja. gisteren door journalisten over benaderd hoe dat zat. En volgens mij is dat niet zo. Kijk. Als je nu ziet wat er aan de hand is... het gaat niet, het gaat niet zo goed... Het gaat, we zijn nog steeds een van de meest welvarende landen in de, in de wereld... maar het gaat niet vanzelf in de toekomst goed. Dus we staan nu echt voor enorme uitdagingen... en het leuke vind ik van... Uh, maar goed, zo heb ik altijd met Diederik samengewerkt... Is iemand die daar. Eh, uh, die, is wel, die gaat. zeg maar De zaak gaat voor het meisje. Dat heeft soms ook zo'n nadelen. De zaak gaat voor het meisje. <laughs> ja, dus dat in dit geval de inhoud. Er moet, er moet iets gebeuren in dit land. Ja. En dan ga je niet nadenken: van is, uh, is het een strategisch verstandige beslissing om iemand op een positie te zetten die misschien mij ooit naar de troon kan stijgen? Ja, of bijvoorbeeld, uh, kan je ook zeggen: natuurlijk, uh, uh, de concurrent kan je het beste maar het dichtst bij je hebben. Ja, misschien is het, uh, kan het ook is zo dat zijn dat je, oh. nee, dat je gewoon op dit moment gewoon denkt... van wie hebben we het nodig in dit land? Want er is wat te, wat te doen. En natuurlijk zijn we gewend om altijd... Uh, en, en, ik snap, uh, dit is de normale uh, logica. Maar volgens mij is de situatie van de normale logica een beetje af en het wijken. Hoe gaat zoiets nou? Want uh, Lodewijk Asscher heeft natuurlijk heel lang gezegd... ik blijf in Amsterdam, zeker tot 2014. Wordt er dan vanuit de partij uh, een beetje druk op hem uitgeoefend? Of wordt er gezegd, Lodewijk, doe het nou, want je bent hier nodig? Of, hoe gaat zoiets? Ja, kijk, als het voor mij over benoemen van bewindspersonen gaat... en selecteren ervan, dat is een heel, maar een selectgezelschap... die zich tegenaan bemoeit. Namelijk voor mij, uh, in dit geval Diederik Samson en Hans Pekman, de partijvoorzitter en ja. de partijleider. En dus? dus hoe die dat doen... Uh, nou, nou ja, maar dat zoomt toch ook wel binnen uw partij. Op een gegeven moment weet je toch van uh, Lodewijk is gevraagd en hij gaat het doen. En nee, of is dat nee. al voor de zomer besloten? Nou, nee, nee want dat betreft dus misschien is misschien dan over ver weg van Den Haag. Daar heb ik allemaal niet uh, het, het, uh, veel van meegekregen. Behalve dat het natuurlijk wel iedereen uh, uh, weet dat Lodewijk, als je doet, dus veel in de partijvoorzit van, mm. van, van, de, van de Denktank. Mm. Dus het is wel een belangrijk mens. En, dat die, als die, uh, ik, en ik kan me goed voorstellen dat ik op de positie van Spekman en Dirk Samson was. Had ik hetzelfde gedaan. Ja, mevrouw Spies. Um, uh, ja, u zit eigenlijk een, een beetje zo naar te kijken... want u, u zit nog lekker daar rechtsachter in, uh, in die auto. Maar uh, ja, die gaat eraan voor het straks zelf rijden. Maar um, uh, voordat we daar misschien op komen... De, de, de, de, de binnenlandse zaken en koningsrijksrelaties, dat is wat u doet... En daar staat in de kranten Ronald Plasterk genoemd. Is dat een goede keuze of wat? wat? Nou, ik begrijp dat ze uh, van één portefeuille twee portefeuilles gaan maken. Want ik doe ook nog woningmarkt en ja. rijksdienst. Dat ja. wordt een heel apart programma. Minister. En uh, dat is uh, toch wel uh, ook, ook zichtbaar maken dat, deze, dat de portefeuille die ik nu doe wel een hele grote en een, uh, ook best ingewikkelde is. We moeten dat natuurlijk allemaal eerst nog even afwachten. Ze kunnen niemand vinden die zo goed is uh, zoals uh, u die dat alleen kan. Je, ik, ik ben wel gewaarschuwd bij mijn aantreden dat het wel heel veel was. En ik weet ook dat een van de informateurs, de heer Henk Kamp... Ja. van begin af aan heeft gezegd van deze combinatie is eigenlijk wel heel erg groot. Dus ik ben benieuwd of dat ze dat inderdaad uh, gaan doen. Uh, wat ik vooral in dit hele team uh, uh, denk ik van belang is... en ik denk dat daarom ook de keuze voor Lodewijk Asscher en Mark Rutte samen... wel een hele spannende kan worden. Uh, Nederland staat natuurlijk voor hele grote en ingewikkelde opgaves... En dan is het wel heel belangrijk dat de chemie in zo'n kabinet uh, een beetje uh, wil gaan ontstaan en ja. wil gaan groeien. En dat hebben we in dit kabinet in ieder geval gezien. Dat je, nou ja, je, je bent uh, natuurlijk professionals... maar het scheelt wel als je ook een beetje samen ja. met elkaar door de deur heen kunt. Maar denkt u dan dat dat bij deze twee het en geval ik, is? ik denk dat dat bij deze twee wel het geval uh, kan zijn. Een beetje generatiegenoot En dat kijk je door de oogharen heen naar dat hele team. Dan zitten er toch ook een aantal wat jongere mensen hmm. in. Maar als ik u even mag onderbreken. Lodewijk Ascher maakte Mark Rutte uit voor een rechtse korpsbal. En eh, andersom zei Mark Rutte over Lodewijk Ascher: hij moet niet zo zuur doen... En dan zegt u, er is geen chemie tussen die twee. Nou, die kan gaan groeien. En okay. ik denk dat dat, dat wel belangrijk komen. is. Dat moet natuurlijk nog komen. Ze zullen elkaar nog maar heel beperkt kennen. En eh, Maxime Verhagen en Mark Rutte zullen elkaar ook wel eens een keer... Eh, in niet mis te verstaande bewoordingen hebben verteld... wat ze van elkaar zien. Oh o ja, vinden. daar bent u bij dus, geweest. Uh, nou ja, niet, niet altijd. Ik zit natuurlijk ook nog maar bijna een jaar. Ja. Dus het eerste jaar heb ik gemist. U heeft een en natuurlijk de duurtje, later mo moet je elkaar af en toe diep in de ogen kijken. En zeker in tijden van campagne wordt gaat het natuurlijk wel eens een keer van dik hout zaag men planken. Mm. Maar ik denk dat vooral heel belangrijk is dat een kabinet wat nu aantreedt... ook een beetje met elkaar door een deur heen kan. Ik vind overigens nog wel het aantal dames een beetje ja. beperkt. nog weinig. Maar goed, er zijn ja. nog een aantal staatssecretariaten te verdelen. Maar als u nou toch zo naar dit hele rijtje kijkt, klopt het zo'n beetje, denkt u? Er zitten nog een paar dingen in die anders zullen worden. Denkt dat, dat, u? Uh, dat weet ik vrij zeker. Maar en dat is natuurlijk heel leuk om ja, daar nu over te gaan speculeren. Maar, oh. het, maar uh, nee. dan dan niet komt alles niet mee, wat je mee, weet hoef kom, je ook komt eh, je niet dat mee te doen. Ja, nee. dan, dan er moet zij, nog een beetje verrassing overblijven. Nee, maar, maar dan zijn, dan, dan, dat is raar, want u zit niet aan de onderhandelingstafel. En ons is steeds gezegd dat de radio stilte ja, is. Nee, maar u weet meer dan wij, dus dat moet open kaart. Je hoort nog wel eens een keer wat, en dat zijn natuurlijk soms ook speculaties, maar ik denk niet dat dit hele rijtje klopt. En denkt u dan met name aan de VVD-ministers die niet kloppen? Want dat zijn natuurlijk de mensen waar u nu nog mee samenwerkt. Ik denk niet dat dit hele rijtje klopt. Nee, maar welk rijtje klopt niet? PvdA-rijtje of VVD-rijtje? Het totaal. Ik denk dat er nog wel één of twee verrassingen tevoorschijn zullen komen. En dus eentje afvalt van dit rijtje? Dat uh, zou kunnen. Het ja. rijtje waar we het over hebben. Volgens mij is het rijtje ook nog niet helemaal compleet. Nee. Wordt er hier en daar ook nog wel een slag ja. om de arm gehouden. Ja. Nee, Volgens mij is denk... het puzzeltje nog niet helemaal nee. gelegd. Nou ja, dat denken wij ook wel. Alleen weten wij nu niet wat u weet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ja, Uri En Daar heb ik van begrepen dat voor hem eigenlijk toch niet zoveel... In zit waarschijnlijk in ieder geval niet op de plek waar die nu zit op buitenlandse zaken. Ik begreep dat hij gisteren ook wat droef terug van de ministerraad uh, weer achter zijn bureau daar ging zitten. Uh, kunt u zo, ze, uh, zich zo'n gevoel voorstellen? Nou, als ik het puur op mijzelf betrek, ik ben natuurlijk nog geen jaar uh, minister. En, en je gaat niet aan de je, je weet het als je aan de slag gaat, dat het heel snel afgelopen kan zijn. Uh, maar op het moment dat dat ook de werkelijkheid blijkt te zijn... dan is dat natuurlijk toch gewoon een tegenvallen. Ja, u bent eigenlijk langer demissionair dan ja, dat u minister bent geweest. inmiddels wel. Dus, uh, maar tegelijkertijd uh, heb ik wel natuurlijk... een, een heel aantal dingen uh, aangetroffen. Neem Vestia, hmm. neem Curaçao. Die uh, demissionair of missionair maakt dan even niks uit. Dan moet je gewoon hands uh, aan de slag. Ja. En ik heb dat met heel veel passie uh, geprobeerd uh, te doen. Is het raar voor u om, om nou mee te te maken hoe de VVD en premier Rutte natuurlijk, die toch met, met uw partij heeft samengewerkt, nu schijnbaar moeiteloos een slag maakt en met misschien wel precies dezelfde mensen... met de Partij van de Arbeid gaat samenwerken. Nee, dat, dat weet je als je in de politiek actief bent. En ik ben volgens mij net zo lang kamerlid geweest als staf. 2002, uh, alle twee uh, begonnen. En dan weet je dat dat soort perspectieven... heel snel kunnen veranderen. En in de Nederlandse verhoudingen... waarin altijd coalities gevormd moeten worden... lijkt mij deze aanstaande coalitie... ook een hele logische vertaling... van de verkiezingsuitslag van 12 september. Ja. Je, maar je moet een beetje een chameleon kunnen zijn in de politiek. Nou, chameleon, dat klinkt dan gelijk weer zo uh, negatief. Mm. Je hebt uh, uh, recht te doen aan een verkiezingsuitslag. Mm. En feit is dat CDA uh, enorm heeft uh, verloren opnieuw. Mm. En dat er geen meerderheid anders te vormen is, althans niet logisch te vormen is, dan met VVD en Partij van de Arbeid samen. Ja. Als u nu terugkijkt, want dat, dat moment uh, is toch wel uh, gaande eigenlijk. Uh, typeer voor ons is, uh, we kennen natuurlijk de premier als uh, altijd twee duimen omhoog, zou ik maar zeggen. Tenzij zei hij in één hand nog een papier heeft. Uh, maar typeer hem eens. Wat is die premier voor u geweest, daar als voorzitter van uh, al die ministers? Nou, wat, wat Mark Rutte heel goed uh, doet, is uh, toch uh, investeren in dat team. Uh, en ook een soort persoonlijke betrokkenheid... die daarbij af en toe uh, tevoorschijn komt. Dus uh, hij belt uh, vrij frequent, hij is ook makkelijk uh, benaderbaar. En hij kan ook dingen met humor oplossen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hij is niet iemand die uh, heel lang met vervelende dingen blijft lopen. Dus hij kan ook makkelijk weer overgaan tot de orde van de dag. Dat wordt ook wel eens anders ingeschat. Namelijk dan wordt hem een soort teefalfactor uh, aangerekend. Alles lijkt ook van hem af te glijden. Waarmee je ook zou kunnen zeggen, niks raakt hem ook nou, echt. Nou, dat, dat, zo ken ik hem niet. Zeker niet als het gaat om ook een stuk persoonlijke betrokkenheid bij personen. Dan is hij daar echt uh, soms ook met mensen begaan. Kunt dus u dat, daar een voorbeeld van geven? Nou, de, de, misschien mag ik dan toch het voorbeeld noemen van Clemens Corniel... je commissaris van de Koningin... In, uh, Gelderland, die ernstig ziek is... en uh, de manier waarop Mark ook zijn betrokkenheid... in de richting van Clemens iedere keer uh, zichtbaar maakt... is gewoon heel goed, heel warm en ook heel, heel persoonlijk laat onverlet uh, en dan kom ik weer even terug mm. naar de functie van minister-president dat hij ook in blokletters uh, zoals we dat dan in de wandengangen wel eens noemen geen misverstand laat bestaan over zijn eigen opvattingen nee, en dat toch, is maar goed ook die toch, geen, geen de doetje of zo toch die slaande deuren uh, nou, slaan de deuren niet maar gewoon stevig elkaar ook af en toe de waarheid zeggen ja, zoals dat misschien een paar weken geleden gebeurd is omdat de minister de zittende demissionaire ministers misschien een deel van het regeringskort al moesten gaan uitvoeren van een kabinet wat nog niet bestond. Ik heb begrepen dat daar hoop hij zo over was in de Kabinet. Nou, als ik voor mijzelf kijk, dan was ik ineens 10 miljoen... voor de openbare lichamen Bonaire, Saba en Stint-Eustatius kwijt. Mm. En ik heb van de week ook in de Kamer aangegeven... dat ik dat bepaald geen uh, staaltje van uh, behoorlijk bestuur uh, vond. Net zoals een energiebesparingsfonds. Goed. Wat ontzettend belangrijk is voor de bouw... maar ook een stuk energiebesparing in de gebouwde omgeving ah. te realiseren. Ik heb ook aangegeven van jongens, het spijt me verschrikkelijk. Maar uh, in de begroting die ik verdedig staat dat wel. En als de Kamer het anders wil, als partijen het anders willen, zal ik dat respecteren. Maar ik ga het niet verdedigen. Ja. Nee, maar ik be begreep eigenlijk dat het ik geloof twee weken geleden op de vrijdag in het kabinet nogal harde woorden gesproken zijn: ja, zo gaan we het niet doen. We gaan niet uitvoeren. Waar jullie nog over aan het praten zijn. Er is geconcludeerd dat wij de begroting voor 2013... zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd verdedigen. Ja. En dat lijkt me ook aan het de demissionaire kabinet. En aan een nieuw kabinet, om daar iets anders van te ja, vinden. Maar ik bedoel aan u, uh, bij u te peilen... of dat er toen in die ministerraad heftig aan toeging... zoals ik dat begrepen heb. Nee, daar worden te mooie verhalen van bedacht. Oh. Het was uh, wel stevig, maar het was niet heftig. En geen slaande nee. deuren en geen uh, scheldpartijen. Nou, wel ja, stevig. Maar dat, dat is het ook... gaat iedere vrijdag stevig. Dat oh, neemt u mij niet kwalijk. Er oh, ja. moeten ingewikkelde besluiten genomen worden. En we staan allemaal ergens voor. Dus je moet wel uh, uh, ook in de ministerraad het debat met elkaar voeren. Ja. Of dat we de goede dingen aan het okay. doen zijn. Even, even tot slot nog het rondje poppetjes. Uh, uh, staf de plaat, want we hebben het ook nog uh, over de staats, staatssecretariaten. Hè. Zouden ook nog kunnen. Is het mogelijk dat wij nog een fotootje van u zien als uh, nieuwe staatssecretaris? Ik verwacht het niet. Ik nee. verwacht het niet. Dat wil zeggen, u bent nog niet gebeld. Nee, ik, precies wat ik zeg, verwacht het niet. Dan had ik toch al iets gehoord. Nee, ja. natuurlijk, nee dat is denk ik niet in ja. orde. U heeft Jawel. nog wel suggesties gedaan, wellicht. We hebben altijd suggesties gedaan. Ja, Die suggesties waren vroeger in het proces, mocht je suggesties doen. En het werkte zo, dat het vooral... Uh, het boel zat dicht. Dus ik ja. dacht, daar, daar, daar komt niks uit. Dus laat ik me er vooral dingen instoppen. En dan ga ik volgende week zien of er wat uitgekomen ja, is. Ja, we gaan het over de integriteit van bestuur hebben straks. Heeft u broer aangeprezen? geprezen? Nou, ja, wij vinden alle twee dat de andere geschikter is. Ja, nee. ja, ja, jullie hebben je. elkaar aangeprezen. Ja, Belangenverstrengeling. Nee, nee, wij, willen, wij zien het zien parallellen met, kijk, wanneer heeft nederlands elftal het meest succesvol gepresteerd? Toen de, de broeders van de kerk of de broeders Koeman de broeders ja. is de broeders de boer. Dus wij dachten, dat moet de politiek ook doen. Maar ik heb niet het idee dat uh, die wijsheid jullie overgenomen is. Gisteren dan hebben dan jullie wel jullie samen, twee. Ja, dus sa samen, samen een stuk in de Volkskrant gepubliceerd. Het ja, ja. ja. ging ook over uh, de, de kracht van het bestuur. Gaan we het ja, over ja. hebben? Nou, dit waren in ieder geval uitgebreid de kranten en vooral een voorproefje op uh, de rest van het gesprek zometeen. Weekoverzicht. De radiostilte in Den Haag is bijna voorbij, maar in de provincie was er een hoop herrie. Het ware verhaal ligt nog niet op tafel, maar het schijnt dat menig fietsenschuurtje... van lokale bestuurders, vooral in Limburg, zonder vergunningen zwart is betaald. Of er ook mensen zijn geliquideerd wordt nog onderzocht, maar de gevolgen zijn al pijnlijk. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten... Dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Ook treed ik terug als lid van de Eerste Kamer. Nogmaals, wat er precies in Limburg aan de hand is, is nog niet bekend. Maar het schijnt dat Bichten niet meer helpt. Niet de pastor is ingeschakeld, maar het Openbaar Ministerie. Bidden helpt niet meer. De vraag is of er in dit land sprake is van een cultuurverschil. Dat protestanten altijd eerst om toestemming vragen en katholieken achteraf onvergiffen is. Leuke van katholieken is dan weer wel dat vergevingsgezindheid het huismerk is. Vrij blijft van mij de grootste politicus uit de geschiedenis van Romand. In Den Haag, zo ver boven de rivieren, kent men het begrip vergeving onvoldoende. Daar kent men wel weer het begrip afrekening. Daarover zo meer. Als er liggen brand op een stadhuis, kan er maar op één kamer zijn... En dat was die kamer van Joost voor Hard gewerkt, uitgesloofd, werkloos. Zie hier een politieke carrière in vogelvlucht. En eeuwige trouw aan de partij wordt zelden uitbetaald. Ook niet zwart. Ik denk dat wanneer je in zo'n proces komt te zitten... je geloofwaardiger bent om van de zijlijn inderdaad te vechten. En dan vind ik het zelfs moedig om terug te treden en dat respecteer ik ook zeer. Geen kreukel mag er zijn. Onkreukbaar, dat is het woord. Strijken mag niet en opstrijken wordt bestraft. We moeten gewoon ervoor zorgen dat het vertrouwen van de burgers in de overheid eh, blijft. Eh, 100 Onkreukbare overheid, onkreukbare politieke ambtsdreigers. Roermond huilt waar het eens heeft gelachen. Of hoe was die hit ook alweer? Roermond was in elk geval even Palermo. Vanwege die uitvoeringsgerichtheid ben ik trots op dat hij mijn... politieke vriend is... Over lachen en huilen gesproken, Jolande Sap van GroenLinks nam afscheid... en in plaats van kaarten stuurde ze één brief aan iedereen. Ze liet hem voorlezen en ze bleef zelf thuis. Ja, ik denk dat het heel uh, plezierig was geweest als ze erbij was geweest... maar ik respecteer uiteraard dat ze besloten heeft om het niet uh, te zijn. Respect, ook zo'n Haags woord waarmee in dit geval bedoeld wordt... jammer dat ze er niet was, maar ja, zo liet ze zeggen... Ik had me mijn afscheid van de politiek... Anders voorgesteld. Zijn we weer terug in Den Haag. En daar is het wachten op de openbaring. Een nieuw tijdperk. Niks geen narigheid onderling. Geen bergen om tegenop te kijken. Maar een polder. Vlak, egaal en zonder politieke rimpel. Dat moet het worden althans. De polder is gewoon terug. We hebben gewoon weer besloten dat we met elkaar zaken gaan doen. En nu weer even het grote wachten. In Den Haag betekent dat wie krijgt welke baan en welke dienstauto... en wie moet er weer op de fiets. Ik wacht het gewoon af. Ik doe daar helemaal geen meditering over. Ah, nee, ik wacht netjes mijn beurt af. <laughs> ik word niet genoemd. Ik weet van niks. Tros, Radio 1. Ja, 23 minuten over 11 en u luistert naar Trost Kamerbreed en aan tafel. Vanmorgen Lisbeth Spies, de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en uh, natuurlijk lid van het CDA. En Staf de Pla, wethouder van Financiën in uh, Eindhoven en is van de Partij van de Arbeid. En u heeft een uh, hele grote portefeuille, geloof ik, hè? Financiën, dienstverlening en organisatie. Wat heeft u allemaal niet in portefeuille? Nou, de rest. Ik ga over alles en over niets zeggen, ik altijd, maar kijk, de, de inhoud is voor mijn collega's. Maar het, is het leuke van lokaal bestuur, dat collegiaal bestuur, is dus je mag samen uh, over de toekomst van de stad uh, uh, nadenken en beslissingen overnemen. Ja. Nou, we gaan het zo ook uitgebreid hebben over, over inderdaad het, het, het politiek bestuur en de integriteit van uh, bestuurders. Maar toch eerst even aan, aan u, mevrouw Spies. Uh, op dit moment uh, is het CDA-congres uh, begonnen. We gaan uh, als het mee zit, straks daar ook even uh, naartoe uh, uh, overschakelen. Naar Margreet Boer. Um, maar het gaat gewoon heel erg slecht met het CDA. Het is ook een beetje een afscheidscongres... want na tien jaar in de regering zitten is het gedaan. Wat is er nou fundamenteel fout in uw partij tussen haakjes gegaan? Nou, dat, uh, dat is niet zo heel verschrikkelijk moeilijk... om dat uh, nog maar weer eens een keer uh, over het voetlicht uh, te brengen. En dat zal, uh, begrijp ik, uh, inmiddels de heer Rombouts... ook op het CDA-congres uh, hebben uh, gedaan. Dus de burgemeester dus, van de Bosdien onderzoek heeft precies, gedaan. Precies, op verzoek van het uh, partijbestuur. En ja. die heeft nu uh, heel kernachtig drie woorden daarin ja, uh, drie gebruikt. O's. Onduidelijk, uh, oneenigheid en onbekendheid, nou die onduidelijkheid en die oneenigheid... daar herken ik me uh, zeer in. We begonnen natuurlijk de campagne in de aanloop naar 12 september... Mm. met uh, nou ja, 8-0-achter, om het maar even zo uh, te zeggen. We hebben acht zetels verloren opnieuw. En als je twee jaar rollenbollend over straat uh, bent gegaan als politieke partij... dan is dat in ieder geval iets waar veel kiezers weinig vertrouwen in uh, hebben. En uh, wat dat betreft uh, zijn we dus opnieuw uh, lelijk uh, afgestraft. Door de kiezer. Daar komt bij dat uh, voor heel veel mensen in Nederland ook onvoldoende is duidelijk geworden waar het CDA voor staat. En Romboud geeft in zijn rapportage ook heel nadrukkelijk aan dat we uh, in de afgelopen tien jaar. Met de LPF, de VVD, D66, uh, uh, het, de Partij van de Arbeid uh, hebben geregeerd. En iedere keer leek het dan of dat kabinetsbeleid, CDA-beleid, uh, nee. CDA-standpunten waren. Daardoor is veel te grijs geworden wat de echte boodschap van het CDA is. Nou, daar komt dan nog de derde oven onbekendheid uh, bij. Een uh, lijsttrekker die minder bekend was dan de andere. En een heel vernieuwde lijst. Waar ook voor heel veel Nederlanders, voor heel veel Nederlandse kiezers, te weinig bekende figuren op stonden. Nou ja, die drie samen maken ja. volgens Rombouts, en daar gaan we het vandaag op het congres ook verder over hebben, opnieuw een verkiezingsnederlaag uit. Ja, we gaan eventjes naar Rotterdam. Margreet Boer, verslaggever, is daar bij het congres van het CDA. Margreet, inmiddels heeft Rombouts zijn speech gehouden? Ja, dat klopt. Hij heeft uh, net verteld eigenlijk wat je al hoorde via uh, Lisbeth Spies. Hoe het ervoor staat met het CDA. Uh, Rombouts heeft in drie weken tijd een onderzoek gedaan naar dat dramatische verlies van het CDA. En hij heeft net gezegd ook, ja, we moeten de oorzaak niet zoeken in de ontzuiling en de ontkerkelijking. Hè, zoals uh, je de laatste tijd veel hoort. Maar het ligt echt aan onszelf. Wij zijn kampioen compromissen uitleggen geworden. We zijn flats geworden. We zijn vlak geworden. En uh, dan komt hij uh, uit op de drie O' zoals je... Net ook hoorde onduidelijkheid hè, waar staat het CDA nou echt voor? En onenigheid, de verdeeldheid in de partij, dat vindt Rombout echt de belangrijkste oorzaken van het grote verlies. De onbekendheid, die andere, oh, eh, dat vooral Buma de lijsttrek onbekend zou zijn, dat vindt Rombout eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Daar moet je de schuld niet aan geven. Het ligt echt aan eh, de onduidelijkheid. Eh, hij zei het ook. Eh... De oneenigheid heeft een grote rol gespeeld. Gedoe, daar houdt niemand van. Er was gedoe natuurlijk over de PVV, de Mastodonten. Dat heeft ontzettend slecht gewerkt. Het wiegepolder, ook steeds gedoe met het CDA. Alle gedoe, dat werkt niet. En dan zeg je, ja, wie verdeeldheid zaait, die zal echt geen vertrouwen oogsten. En als je dan verkiezingen voert met een leus van samen kunnen we meer. En je straalt verdeeldheid uit. Hoe kun je dan dat woord samen gebruiken in een campagne? Dus daar liggen grote oorzaken van het verlies volgens hem. En eh, die onduidelijkheid... Dus ook dat je, dat je geen gemeenschappelijke waarde hebt eigenlijk uh, op dit moment. Ja, dan kun je uh, niet van mensen verwachten dat ze op jou gaan stemmen. Uh, hij heeft zijn rapport de titel gegeven: eenheid op inhoud. Uh, dan zegt hij, ja, we moeten nu dus niet uh, eenheid uh, gaan proclameren om de eenheid. Hè, want dan zullen de stemmers en de kiezers wel weer komen. We moeten echt op de inhoud eenheid gaan uh, vormen. En dan zal het een kwestie zijn van jaren en niet van maanden dat uh, de kiezers weer terugkomen. En hier zitten natuurlijk heel veel lokale bestuurders. En die zien de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aankomen. Ja, en die hopen natuurlijk dat er al veel sneller de kiezer weer de weg zal weten te vinden naar het CDA. Maar daar is Romboud niet zo van overtuigd. Hij zegt, het is echt een hele lange weg. Want ze hebben vanaf 2006 tot nu toe 70 van het electoraat verloren. In 2006 hadden ze 2,6 miljoen stemmen, het CDA. En nu 800.000. Dus die heb je niet in een paar maanden terug. Dus het is echt wel een harde conclusie van Rombouts um, En uh, veel werk aan de winkel voor het CDA. En daar gaan we hier dus vanochtend uh, met al die CDA's over praten... in het uh, congres in Rotterdam. Moeten daar ook conclusies getrokken worden, Margreet? Ik bedoel, hoe gaat dit congres verder vandaag? Ja, er komt nu anderhalf uur uh, discussie met uh, de leden. En dan vanmiddag uh, is de bedoeling dat er nog uh, verdere aanbevelingen komen richting het partijbestuur. Hoe verder met uh, het CDA. En het moeten dan uh, aanbevelingen zijn die activerend zijn. Dus die echt uh, de partij gaan helpen. Want kijk, het CDA heeft al een commissie aan het werk gehad. Hè. De commissie Frisse twee jaar geleden. Die al heel veel aanbevelingen heeft gedaan. Uh, die blijven allemaal staan. Uh, de partijstructuur moest veranderd worden. Er is een lijsttrekkersverkiezing geweest. Is dus vernieuwingen in de partij. Dat soort dingen zijn in gang gezet. En deze commissie geeft uh, straks nog uh, nieuwe aanbevelingen daarbovenop. Om te proberen toch die eenheid in de partij terug te krijgen. En uh, te zorgen dat dat flatse, vlakke imago uh, uh, ja, toch ook uh, verandert. En dat de partij dus straks echt weer als een eenheid uh, gaat, uh, gaat werken. En dan is het de bedoeling dat dat. Uh, Natuurlijk onder leiding van de partijvoorzitter Rutte Peetoom gaat uh, gebeuren. Want er is wel vaak gezegd, ja, Rutte Peetoom heeft uh, ja, deze nieuwe koers ingezet. de koers van het radicale midden, terwijl niemand weet wat dat midden is. Uh, maar zij zal toch degene zijn die ook de commissie Romboud en die aanbevelingen straks moet gaan uitvoeren. Oké, okay, dankjewel. Margreet Boer, vanuit het CDA-congres ja. in Rotterdam. Mevrouw Spries, uh, uh, toch nog even. Er is één ding wat je eigenlijk niet hoort... en waar uh, ik altijd zo nieuwsgierig naar ben. Is er niet... Ja, het is een, een sturende vraag, maar uh, omwille <laughs> van de tijd. Is er niet gewoon door het CDA... als je ziet hoe dat electoraat zo uh, door de vingers is geglipt... en is verdwenen, dat het CDA gewoon een enorme blunder heeft gemaakt... door met die PVV in zee te gaan en bovenal dat er nooit iemand is geweest die gezegd heeft... dat is een enorme blunder geweest. Nou, we hebben in ieder geval met z'n allen gezegd... dat dat experiment niet voor herhaling vatbaar nee, is. Nee, maar die, die zin die ken ik zo'n beetje uit mijn hoofd... en wordt volgens mij op tegeltjes nu in winkels verkocht. Maar het gaat om de spijtvraag. Nee, maar kijk, wat Ron Bals ook laat zien... is dat er vanaf 2006 heel veel dingen fout zijn uh, gegaan. Want we moeten niet vergeten dat we in 2010, in juni 2010, gehalveerd zijn. Ja. Dus we zijn de helft van het electoraat kwijtgeraakt... voordat we überhaupt met de PVV samen gingen Dus daar werken. ligt het niet aan, zeg. Ligt het, daar zal het ongetwijfeld voor een deel ook aan uh, liggen, maar niet helemaal. Ja, maar en... als je nu, om in de reden te vallen... als je nu zegt, dit is een experiment geweest, dat gaan we niet meer doen. Maar dan kun je toch ook gewoon als politicus zeggen, het was gewoon fout. Maar we hebben met elkaar, eh, als u het woord fout... Ik wil die fout, de, dat woord fout best gebruiken, maar hebben we hebben wel met elkaar... Even fixeren, voor... u, zegt, u zegt dus... Dat is een verkeerde keuze geweest, ja... Uh, maar die hebben we met elkaar gemaakt. Want 2 oktober 2010 hadden we een partijcongres met 4500 mensen... waar heel Nederland aan de buis gekluisterd zat. Het was een uh, toptheater. Dat, dat was fantastisch. Dat, uitverkocht. Dat bracht uh, uh, de, de dvd's ook. Ja, um, de bedoel ik eigenlijk. Uh, sorry, ik <laughs> dat, <jou> wel. <laughs> dat, dat dacht Denk ik van. al. Ja. Maar uh, we hebben toen met elkaar die keus gemaakt. Ja. En dat is een verkeerde keuze geweest. Absoluut. Daar betalen we we, ook van we, u hè? We, ook van mij. Daar betalen we wellicht ook voor een deel nu de tol van. Uh, maar dat is niet het enige. En het is te nee. makkelijk om te zeggen dat deze keuze ons deze verkiezingsnederlaag nee, maar heeft gebracht. Maar dat niet. laat het rapport van Rombouts, maar ook van Frissen, ook heel nadrukkelijk zien. Ja, maar we komen er ook op omdat een van de uh, CDA-leden ook vraagt in een open brief, met name nu aan dit congres, laten we dit erkennen. Het steekt als een soort graadkennelijk in de keel bij het CDA. Het zou kunnen helpen in het verwerken en misschien ook wel weer in de weg naar boven om te erkennen, het is een verkeerd besluit geweest. Is denk maar dat het congres zoiets vandaag uitspreekt? Zou dat, u dat willen? Dat durf ik uh, niet te zeggen. Nou, maar want, daarom, zou, nou ja, zou u dat willen? Het, het, het debat moet natuurlijk, gaat nu op het congres daarover uh, gevoerd ja, maar worden. Maar als het aan u ligt, zou u dat dan willen zeggen? Uh, ik denk dat het eigenlijk al gezegd is... En ik denk dat ook Sibrand van Haarsma-Buma, de nieuwe politiek leider van het CDA... al een paar keer heeft gezegd dat dit een verkeerde keuze is geweest. Dat laat onverlet dat we die willens en wetens hebben gemaakt. Dat we trots ook zijn op een aantal goede resultaten... die het huidige kabinet heeft uh, weten te bewerkstelligen. Dat we willens en wetens met een meerderheid van de leden hiervoor uh, hebben gekozen. Maar dat je wel achteraf moet concluderen dat het uh, ons ook veel heeft gekost. Ja, goed. Waarmee we het CDA-congres maar even laten voor wat het is. Ik ga ja. er zo direct wel heen. Jazeker. <laughs> ja. Maar pas na twaalf uur, hè? Ja, hoor, als jullie gaan. Zeker. Ja. Um, we willen het met u hebben en met Staff de Pla over bestuurlijke integriteit. Want er is de afgelopen week is, uh, is iedereen zich doodgeschrokken door wat er in Roermond gebeurd is. Of misschien gebeurd is. Want dat wordt ook nog allemaal door het OM uh, onderzocht. Gewoon heel open gevraagd, uh, mevrouw Spies. U bent als. Uh, demissionair, maar in ieder geval als minister... Eh, verantwoordelijk voor dat eh, bestuur. Hè, dat dat goed loopt. Als je er nou zo terugkijkt op de weken, u heeft er wel een paar dingen over gezegd... maar ben je er nou gewoon dood en van geschrokken? Jazeker, omdat je van ieder uh, geval wat uh, tot je komt uh, schrikt omdat het gewoon niet hoort uh, als deze dingen allemaal gebeurd zijn, zoals we uh, bijvoorbeeld in Roermond straks natuurlijk door de rechter uh, bevestigd moeten zien. Maar als dat allemaal gebeurd is, dan klopt dat gewoon niet. Dan is dat gewoon fout. Ja. En dat hoort niet. En daar, daar schrik je dus van. Tegelijkertijd ben ik wel. Uh, is het goed dat het naar buiten is uh, gekomen? Want dat laat ook zien dat we er met elkaar uh, iets aan kunnen doen. Ja. Even naar Staf de Pla. Uh, toen u nog kamerlid was in 2005. Uh, heb, heb ik wat teruggevonden. Uh, toen was u daar al heel erg mee bezig. En toen zei u, het is misschien wel erger dan wij denken en er moet wat aan gebeuren. En ja, dat, toen was ja. mevrouw Spies nog Kamerlid voor het CDA. Ja. En u zei, toen valt allemaal erg mee. Als u het nou zo hoort achteraf, meneer de Pla, hoe kijkt u er dan naar naar wat de afgelopen week allemaal naar buiten is gekomen? Nou, wat ik het meest zorgwekkende vind, is dat het zo lang geduurd heeft. Want iedereen, hè, we hebben het rapport van commissie, van mevrouw Zorgdrager gehad. De heer Verrij zat al heel lang in die wereld en er kwamen al heel lang signalen. En toch nemen we dat dan weer niet serieus genoeg. En dat was ook dezelfde wat we toen in de Tweede Kamer in het begin het debat hadden toen... na aanleiding van de bouwfraude. Was zoiets van verbeter de wereld, begin bij jezelf, was ons motto. Om uh, gedragscodes en cadeautjesregister. met allemaal het idee van wij moeten. Uh, wij nemen heel ingrijpende beslissingen van mensen, dus moet het helder zijn dat wij onszelf niet bevoordelen... maar dat wij transparant en open zijn. en dan moeten mensen kunnen oordelen of we het goed doen of niet. Dat betoogde u toen ook al? Ja, en dat zie je nu weer. En wat ik het, dat, dat vind ik het meest zorgwekkende: is dat het zo lang heeft kunnen duren. En het tweede wat ik dan, uh, maar goed, dat is dan weer dat ik dan ook de manier waarop we nu in één keer toch het gevoel geven... want het is iemand van ons, dus daar gaan we omheen staan. Het gemak waarmee normaal VVD-bewindspersonen... mensen die nog niet verdacht, die gewoon verdacht zijn... al minder of meer veroordeeld zonder dat de rechter erbij is... gaat het nu als het iemand van hunzelf is... dan wordt er in één keer elke keer aangeroepen... de rechter moet eerst een oordeel vellen. En voor mij zijn die twee dingen samen... Die maken mij zorg, dat ik zorg dat, dat de mensen denken van als het over hunzelf gaat, dan hebben ze andere maten dan als het over uh, ons gaat. En het heeft dus voor mij veel te lang geduurd. En dat is nog wel, dat moet uitgezocht worden hoe het nou komt. Dat in zo'n wereld dat zo lang kan blijven doen, zonder dat het boven tafel komt. Ja, vandaag schrijft de NRC in zijn, uh, in zijn commentaar: corruptie. We weten nog niet de helft en we hoeven ons geen illusies te maken. Denkt u dat het inderdaad zo is? Nou ja, erg ik weet is? niet de helft. Maar nou, in die zin moeten we ons geen illusies maken. Want bij ons in, in Brabant hebben we dat hele verhaal rondom... Uh, die, die taskforce rondom de Witteelt. Nou, dat is, gewoon, dat is gewoon... dat is big business. Nou, de vastgoed zie je ook veel dingen. En die onderwereld, die moet, ooit, die moet op verschillende plekken boven willen komen. Want dat geld dat ze verdienen moet is ergens wit... Dus je moet niet naïef zijn dat daar dan het openbaar bestuur uh, uh, kwetsbaar voor is. En als je dat ontkennen, dan zie je het niet. Dus je moet gewoon uh, niet naïef zijn... en dan heb je kans eerder dat je het ziet en eerder kan ingrijpen. En, en zijn er bestuurlijke regels genoeg om ervoor te zorgen dat het boven tafel komt? Of is het mm. toch iets wat we eigenlijk met z'n allen niet willen weten? Nou ja, er zijn twee verschillende vragen. U vraagt of er genoeg regels zijn of we het niet willen weten. Ik denk dat het laatste, we willen het niet weten heeft. Maar goed, dat is daar een ander gesprek van hoe zorgen dat we dat weer verbinding houden en dat het met, met, met al die maatschappelijke instituties, zodat we ook minder kwetsbaar worden als zoiets gebeurt. Maar of nou meer regels helpen, volgens mij, het is, al, het is allemaal al verboden. Het is meer dat, dat, dat is het probleem niet. Het is meer van dat we het... Uh... Nou ja, goed, maar ook, ook nog even geciteerd dan uit het commentaar van de NRC. Uh, uh, wij hebben hier wel onafhankelijke instanties als de Rekenkamer... Ombudsman, Media, Rechtspraak en het Parlement. Dat werkt redelijk te goed, maar het kan beter er zijn nog steeds uh, allerlei uh, kwesties niet geregeld... waardoor men nog makkelijk weg kan komen. Nee, maar dan, vraag ik, dan moet je dan precies zijn wat dan niet geregeld is. Of is het probleem dat wij het eigenlijk niet serieus genoeg nemen? Dat wij denken van, het is, uh, ze, ze zijn één van ons... en we kunnen ons niet voorstellen dat één van ons... Het doet, dat Dat duurde heel lang en iedereen moet het daar... in het provinciehuis van Noord-Holland toch gezien en geroken hebben. En hoe kan het dan zo zijn? En daar zou ik wel eens meer zicht op willen hebben... Uh, hoe het zo kan zijn dat dat dan toch zo lang duurt. Dus dan ja. denk ik, meer regels ben ik nog niet van overtuigd als ik eerst moet, niet weet wat daar de oorzaak dat heeft van is. Met een cultuur te maken. Mevrouw Spies, u schudde nee... toen ik het had over meer regels. Ja, nee, precies, want dat is natuurlijk de makkelijkste... en waarschijnlijk ook de meest voor de hand liggende... weg in de ogen van sommigen, laten we het nog maar verder dichtregelen... maar Staf geeft terecht aan dat er ontzettend veel regels zijn... en dat het veel meer erom gaat om die dan ook in praktijk te brengen... en er een, ja, toch het woord cultuur dan maar gebruiken... ook een cultuur bestaat waarin je dit soort dingen... met regelmaat met elkaar bespreekt. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar het openbaar... Bij bestuur kijk, dan wordt eh, iedere kandidaat burgemeester... of kandidaat commissaris of kandidaat minister wordt gescreend. Daar komen zelfs de verkeersovertredingen eh, allemaal naar boven. Oei. En daar spreek ik dus ook met iedereen over... die graag burgemeester of commissaris hmm. van de Koningin wil worden. Dus dat gesprek bij de aanstelling van heel veel mensen vindt plaats. Daar hebben we ook in wet- en regelgeving waarborgen voor eh, aangenomen. Maar dan ga je aan de slag. En ik denk dat het heel belangrijk is om samen met de gemeenteraad, samen met Provinciale Staat, maar ook in de Tweede Kamer, wel dat thema integriteit ook gedurende een bepaalde ambtsperiode, eh, eh, op geregelde ja. momenten, ook met elkaar te bespreken. Daar moeten natuurlijk wel de instrumenten voor zijn. Er zijn wel een paar regels extra nodig, namelijk toch de partijgiften, dat wij niet weten, hè? Ik bedoel, met de verkiezingscampagne bleek ook de VVD een construct hebben bedacht waardoor individuele geldgevers anoniem zouden blijven. Ik vind het niet meer dan logisch als je dit belangrijk vindt... dat iedereen die boven een bepaald bedrag jouw geld geeft. Want ik vind het niet meer dan logisch dat je een bepaalde partij, een bepaalde partij kan steunen. Dat je het gewoon... Uh, inzichtelijk maakt. Dat wetvoorstel is dat ik... inmiddels door de Tweede Kamer aanvaard. Alleen de stem van de PVV tegen. Ja, ja. maar ik ben heel benieuwd of dan wij toch weer het laten gebeuren dat uh, ook fatsoenlijke partijen weer allerlei constructies bedenken om daar buiten weg te blijven. Dat de lijkt me is, redelijk dicht geregeld. Nou, daar ben ik er blij mee. De tweede, en dat zie ik lokaal ook, wij vinden het altijd wel heel lastig al die verplichtingen om registers te maken dat wij gewoon publiek transparant zijn wat wij doen. Hè. Want wij mogen, vind ik, alles doen. Als ik het de beste maat is, als ik het aan jou en het publiek kan uitleggen dat ik het doe, dan mag ik het doen. En als ik het, niet, als ik het niet uit kan leggen en dat ik het dus niet durf op te schrijven... dan is er iets los. Ja. Dus daarom die registers, dat lijkt allemaal bureaucratie... Maar dat is heel cruciaal. En mij valt nog te veel op mensen dat hele bestuurders het allemaal gedoe vinden... en afhouden van het echte mooie werk. Nou is er nog iets anders. Ik las uh, deze week een opmerking van Kees Vendrik... vroeger GroenLinks Tweede Kamerlid inmiddels in de Rekenkamer. Uh, beland die zei: uh, uh, uh, uh, er wordt wel gevraagd om bestuurlijke integriteit... maar in de tussentijd worden wel alle lokale rekenkamers wegbezuinigd. Dat maakt het natuurlijk voor gemeenten wel moeilijker. Nou, volgens mij heeft uh, het rekenkamers wegbezuinigen is iets wat dan de gemeente dan zelf doet. Dus dat is helemaal niet van bovenaf opgelegd. En nee, maar ik goed, zij me me nemen af... wel de conclusie, of, of zij nemen wel de verantwoordelijkheid om iets weg te bezuinigen als ze er niet genoeg meer geld voor hebben. Wegbezuinigen kan niet. Zo. Rekenkamers lokaal zijn verplicht. Volgens de wet. Alleen de manier waarop het wordt ingevuld... zal Kees Venrik misschien op dit moment een doorn in het oog zijn. Dat komt misschien ook door zijn verantwoordelijkheid die hij nu heeft... als nu in lid van de, de Algemene Rekenkamer. Maar het kan niet zo zijn dat een gemeente geen rekenkamerfunctie meer heeft. Want het is gewoon wettelijk verplicht. Ja. Toch, toch nog even terug aan die algemene vraag. Die magiet net opwierp ook op grond van dat hoofdartikel van de NRC. Um, dat wij uh, uh, eigenlijk qua corruptie de helft waarschijnlijk nog niet weten... Um, uh... Is dat zo, mevrouw Spies? Weet u wel die andere helft... of is het voor u ook een raadsel en dus heel erg? Nou ja, dat zijn dus speculaties uh, waarmee we, uh, waar we heel voorzichtig mee uh, moeten zijn. Ik vind dat uh, daar waar er reden is om uh, dieper te graven, onderzoek te doen... dat dat ook zonder meer moet gebeuren. Ik geef ook aan dat het heel goed is... Mm. dat de incidenten van afgelopen week ook allemaal in de openbaarheid uh, zijn gekomen. Ik ga geen voorspellingen doen, durf ik niet te doen... heb ik ook geen aanleiding toe... Om wat voor insinuaties dan ook maar te bevestigen... dat het allemaal nog vele malen erger is... dan de dingen die nu naar buiten zijn gekomen. Ieder, ieder geval wat naar buiten is gekomen, is er één te veel. Maar het laat ook zien dat we daar wel ook uh, doorpakken. Ja, een, een zijlijn hier, uh, of dit onderwerp uh, betreffende. Um, wordt u in zo'n geval als bijvoorbeeld bij ex-wethouder uh, ex -wethouder van Rij die afgeluisterd is. Uh, nou ja, wij weten, we hebben de bandjes niet uitgetikt nog op het bureau gezien. Uh, maar wordt u daarover uh, geïnformeerd... of misschien mede met de minister van Justitie om toestemming gevraagd omdat het toch een lokaal bestuurder is... en dus onder uw verantwoordelijkheid valt? In dit geval, als het gaat om strafrechtelijke onderzoeken... Hmm. Uh, krijgt de minister van Justitie een mededeling van het Openbaar Ministerie. En heeft dus ook de minister van Justitie een mededeling gekregen dat er een inval plaatsvindt. Uh, en u heeft ook de mededeling gekregen dat hij werd afgeluisterd? Uh, dat heb ik niet gekregen. Dat is uh, in het strafrechtelijke traject aan, uh, is die mededeling aan de minister van Justitie gedaan. Ik heb daar niks van te weten. Ik hoorde er ook niks u uit van de te kamp. weten. Ik ben uh, kort voor de inval door de collega van Justitie geïnformeerd dat dit zou gaan gebeuren voor de inval, niet ja. over het afluisteren. Nee. En dat hoef ik ook niet te weten, dat hoor ik ook niet te weten... als het gaat om strafrechtelijke onderzoeken. Juist om te borgen dat dat strafrechtelijke onderzoek... onafhankelijk zijn uh, gang uh, kan hebben. Het zou van de zotte zijn als de minister van Binnenlandse Zaken... de bevoegdheid uh, zou hebben dat het anders uh, zou gaan. Nee, ik ga gaat... alleen over de uh, Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Nee. Maar die is in deze situatie helemaal niet betrokken geweest... omdat het een strafrechtelijk traject uh, is. Ja, ja, dus als het uh, de AIVD zou zijn geweest... dan wordt u wel van tevoren ingelicht en om toestemming gevraagd. Als, dan word ik van tevoren om toestemming gevraagd. Dus zijn er ja. nu eigenlijk uh, politici in Nederland... die worden afgeluisterd door de AIVD? Zo maar even. <lacht> <u denk> <lacht> ik uh, kan u daar uh, helaas uh, niets uh, over vertellen. Gebeurt het niet? ook dat kan ik niet, uh, daar kan ik gewoon niet over praten. Ik kan absoluut niks zeggen over activiteiten die de AIVD naar individuele personen. Maar als het doet. nodig is, denkt u, is het gewoon aan de gang. Ik kan helemaal niets zeggen over onderzoeken die de AIVD doet. Volgens een moment is... van radiostilte Ja, was ik wou het. net zeggen, een moment van radiostilte. Wij hebben het over de commotie in het land uh, rondom de bestuurlijke integriteit. Wij zijn ook eventjes in Den Haag langs gegaan om even te kijken waar de mensen daar zich uh, druk over maken. Die hadden het vooral over het akkoord wat misschien al klaar is. En wij vroegen ze wat zou daar wel en wat zou daar vooral niet in moeten staan. Roddel en achterban. He, er waren bezuinigingen op het passend onderwijs. Ik hoop dat die teruggedraaid worden. Ik ben meer gericht op wat er wel in moet komen. Het meeste wat dwars zit is de gezondheidszorg, Vooral voor ouderen. Ik zou wat dat betreft wat meer tolerantie... en mensen gewoon meer insluiten en niet uitsluiten. Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik hoop dat er geen joint strike fighters in komen. Ja, criminaliteit, ja. Dat zeker de studenten niet te hard geraakt worden. Wordt allemaal gestolen. Mensen die het wat minder breed hebben. Dat er wat gedaan wordt aan de hypotheekrente aftrekken. Niet alleen voor de... Nieuwe gevallen, maar ook voor mensen die al een tijd daarvan hebben kunnen profiteren. Groot uh, aandacht voor het financieren is Er zijn zoveel dingen waar ik het niet mee eens ben. Voor de rest maakt nou, het me niet zo uit. Het is een beetje goed geregeld wordt. Dat het maar een beetje goed geregeld wordt, dat is wat de mensen op straat zeggen. We gaan straks natuurlijk nog praten over die uitgelekte plannen uit het regeerakkoord. Maar toch nog even naar u, meneer De Plaat. Uh, corrupte bestuurders, waar we het over hebben... zijn natuurlijk heel slecht voor het aanzien van bestuur en van de politiek. U, u uh, uh, publiceerde gisteren samen met uw broer een brief in de Volkskrant... waarin u stelt dat het gezag van de politiek onder druk staat. En u heeft ook aanbevelingen hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Wat moet er gebeuren wat u betreft? Nou, We hebben voor ons vooral gericht op... Uh, zeg maar het maatschappelijk middenveld, zeg maar de zorg... het onderwijs en de woningbouwcoöperaties... Uh, dat is eigenlijk gewoon de publieke sector... dat is de publieke zaak van ons allemaal... waar mensen zich zorgen over maken... hoe het met het onderwijs van hun kinderen... met de zorg van hun ouders gebeurt. En je ziet gewoon dat uh, zo'n uh, zo sector... die uh, is een hele belangrijke bondgenoot... maar die uiteindelijk die directeuren worden net zo gewantrouwd als politici. En... Uh, dat en is terecht ook, ook helaas. Uh, precies, dat het is helaas terecht. Bleek. Dus de idee is uh, dat je daar nu echt ook dit komend kabinet een strak programma op moet zetten. Om ervoor te zorgen dat, we die, zeg maar die, dat, dat die scholen weer van onszelf, van ons allemaal worden. En een van de belangrijkste dingen die iedereen nu ziet is bijvoorbeeld zo'n vestia. Dat is eigenlijk zo groot geworden op het moment dat die omvalt. Is iedereen, net een soort scenario noemen we het, dan moeten alle woningbouwcoöperaties en alle huurders bijpassen. Als Mea Vita omvalt, of wegens wanbestuur, dan zijn die bestuurders die gaan met de gouden handdruk weg. En uiteindelijk de, de mensen in de zorg die er werken, zijn het slachtoffer. Dus je zou in ieder geval, uh, om het vertrouwen ook in die, die bestuurders uh, weer te vergroten, zou je eigenlijk moeten zeggen, die clubs opknippen. Ze zijn te groot, ze kunnen niet meer omvallen als ze gijzelen ons allemaal. Dat is de ene kant. Aan de andere kant moet je zaken doen dat gewoon mensen weer meer te vertellen krijgen daarover pgb is heel heel mooie vorm. Persoonsgebonden persoons, budget. Ja, waar iedereen zegt van dan kan ik met een portemonnee mijn eigen zorg regelen. Maar we vinden het in de steden heel normaal dat, dat mensen hun eigen sportclubs runnen. Dus waarom niet meer durven mensen over te laten als het gaat om veiligheid of energieproductie. En dan zijn we allemaal zo lastig, want dan gaan we allemaal regels bedenken waarom mensen hun eigen ja. energie niet kunnen gaan produceren. Nou, ze hebben een paar dingen bedacht, zodat weer het maatschappelijk middenveld weer, waar iedereen denkt dat het is van ons, waardoor weer de vertrouwen in mensen komt en waardoor die dienstverlening ook beter wordt. En dat is gewoon cruciaal. Om als er geen vertrouwen in bestuurders is, dan hebben mensen ook geen vertrouwen in beslissingen die genomen. Ja, u, u pleit een beetje terug naar de menselijke maat. Hè? Ja. En terug naar de macht aan de mensen, zeg maar. Een beetje een SP-verhaal, dachten wij toen we dat lazen. Nou, als ik. Ik, <laughs> ik ben al, als u mij een beetje volgt, weet u dat ik er al een jaar of acht over aan het schrijven ben. Zeker? En het is um, vroeger. Eh, lang geleden zijn de, de vakbonden... Eh, of de, sorry, de, de, de coöperaties, de zorginstellingen en, en de onderwijs... is opgerecht door de vakbonden, door de kerk en verlichte ondernemers. Na de oorlog, dat was gewoon een burgerinitiatief. Na de oorlog is het verstaatelijk. Waar was de opgave zo enorm, moesten de overheid het doen. En de jaren 90, 80 we moesten onder het motto van bezuiniging... hebben daar de markt moesten, is ingetreden. En de jaren 90 is het een soort waardeloos geworden. Het waren gewoon managers in die, in die clubs. En, en ja, als je als, als huurder geluk had dat je een regent had... die het goed deed, dan zat je goed. Maar als je iets slecht doet, kon niemand zowat maken. Dus het was een soort waardeloosheid geworden. Dus de, de waarde van het geld en van de marktefficiëntie werden uh, dominant... in plaats van de waarde van hmm. goed wonen. En dat kan, moet anders, want anders raken A, die diensten zijn niet goed... en B, we, de, de betrokkenheid van mensen wordt minder. En dat ja. heeft niks met de SP te maken. Dat is gewoon de historie van Nederland, die, dat burgerinitiatief gewoon heel veel kan. En is dat wat u voorstelt voor deze maatschappelijke organisaties... is dat ook door te rekenen naar de, naar de politiek? Ja, wij kunnen, kijk, aan de ene kant is het dus voor die sectoren zelf. Die moeten, af, die moeten een echt andere waardeoriëntatie in de top. Maar de politiek kan ook wat doen. Die kunnen inderdaad die, die systeemcoöperaties die ons allemaal grijzelen opknippen. We kunnen het toezicht veranderen. Niet alleen maar de NMA erop afsturen of ze eerlijk doen, Maar gewoon dat soorten samenwerken en naar kwaliteit kijken. Mystery guest erop afsturen van is het goed, dan is het goed. In plaats van al dat soort financiële ISO 9000 terreur. Dat soort dingen die kunnen uh, hele goede bijdrage Wat leveren. Wat is dat, die uh, mystery ISO 9000, 9000 nou, ISO 9000 terreur? Nou, ISO 9000 terreur is de ISO, Dan moet je alles precies opschrijven. Hoe het als het volgens de checklist klopt, dan klopt het. Ja, zeg maar een betonnen zwemvest. Dat drijft niet, maar als het maar volgens de voorschriften gemaakt is, is het goed. Als dus oh, okay. de mysterie Gest is, Toen net als met van de Michelin Gest, dan ga je gewoon naar het restaurant kijken of het lekker is. En als het lekker is, dan schrijf je het op en dan denk je: dat stop. Want het restaurant was om lekker te eten. Ja. Dus we is het onderwijs ook. We gaan niet kijken of ze zich aan de regeltjes houden, maar of het de kwaliteit van het onderwijs goed is. Ja. Maar mevrouw Spees, u met die woningcorporatie, hè, want wonen zit inderdaad ook in uw pakket nog steeds. Ja. Uh, de, u liet het woord Vestia uh, ook al eerder in de uitzending vallen. Dat, dat, is, wel, uh, nou, dat is eigenlijk ook een soort betonnen zwemvest. Hè? Dat is een drama. Vestia is een groot drama. En daar zie je ook dat daar waar macht en tegenmacht niet is georganiseerd... wat bij Vestia absoluut niet het geval was... Er was ongeveer één meneer die het helemaal in zijn eentje voor het zeggen had. De raad van toezicht zat erbij, keken naar. Daar was, de huurders waren daar eigenlijk heel ver weg... misschien nog iets van een consumentachtige uh, betrokkenheid. Maar voor de rest had de heer Staal het ongeveer in zijn eentje voor het zeggen. Ja, en dat maar dat is mee. dus gewoon hartstikke fout. Dus ik ben het zeer met Staf eens. Van wie is die corporatie? Van wie is dat bejaardenhuis? Van wie is die school? Dat moet weer terug naar degene uh, die daar onderwijs krijgen. De ouders, degene die daar verzorgd worden, de huurders. Dus daar, daar ben ik het volkomen mee eens. En dat betekent van de, voor de overheid, voor een deel, dat eh, zorgen dat dat ook goed geregeld is. Maar voor een deel, en ik denk dat daar ook nog wel een wereld te winnen is... ook durven loslaten, accepteren dat mensen in een wijk... kijk bijvoorbeeld naar Rotterdam-Zuid, op heel veel krimpregio's... wat daar aan maatschappelijk initiatief, aan burgerinitiatief... op dit moment zichtbaar wordt en ontstaat... daar kan je als overheid ontzettend je voordeel mee doen... Pas vooral op dat je het over gaat nemen. Pas vooral op dat je de beleid overheen uh, gaat leggen. Maar honoreer die initiatieven. Waardeer mensen... Om die activiteiten die ze doen in de sport, in de hospice en ga zo maar door. Ja, dat klinkt heel goed. Maar Terug wel, naar die. Maar wel radicale maatregelen. Ja, daar ik Wacht even. Terug Sorry. naar de menselijke maat. Radicale maatregelen laat ze worden van Staf de Pla. Um, uh, wegblijven bij de markt, als ik Staf de Pla ook een beetje uh, snel uh, citeer. Um, uh, herkent u dat nu al in de plannen van het eh, kabinet in oprichting eh, van Spies. Nee, op dit moment is daar in ieder geval nog heel weinig over gelekt. Ik herken het wel, eh, mag ik dat dan ook maar even ja? zeggen... in heel veel van de activiteiten waar ik zelf mee bezig ben. Ja, maar die houden we op. En bijvoorbeeld, op. In de in, nou ja, we hebben inmiddels wel bijvoorbeeld een herziening van de woningwet... waar Staf als Kamerlid ook nog druk mee ja. is geweest... na tien jaar eindelijk door de Tweede Kamer aanvaard... waarin dit soort maatregelen, aanscherpen van het toezicht... zorgen dat die Raad van Toezicht niet alleen alleen maar gezellig met elkaar eet... maar ook daadwerkelijk gaat doen waar ze van hoort te zijn. Toezicht houden, zorgen dat die bestuurder... ook af en toe nog een beetje buikpijn heeft... als hij met zijn uh, rapportages naar die Raad van Toezicht uh, toe moet. Hebben we dat in ieder geval beter geregeld? Ja, Staf de Pla, heeft u de indruk dat dit, dit wat hier zo even aan tafel komt... terug naar die menselijke maat... dat een VVD-partij uh, uh, van de Arbeidskabinet dit fors gaat aanpakken? Ik hoop het. Want als ja. je dat niet doet, dan uh, zal het vertrouwen in het maatschappelijk middenveld uh, niet toenemen, maar afnemen. En dan hebben we er met z'n allen last van. Uh, dat is één. En het tweede is gewoon echt inhoudelijk. Ik vind het Griekenland scenario bij die grote ROC's, bij die grote coöperaties van zeg maar, zo'n groot gevaar... dat we niet alleen meer toezicht erop moeten doen, sterker nog. Maar dat we echt moeten zeggen van, coöperaties moeten we regionaal gebonden zijn. Van dan heb je dus zeg maar machtvraag tegenmacht. Dat die huurders, de gemeente en die wonenbouwcoöperaties tot elkaar ja. veroordeeld zijn. Zodat er niet... Uh, niet, niet de ene de basis over de ander. Maar dat niet de, de grote organisaties worden. Dat, als ze, dat ze zelf kunnen doen wat ze willen. En als het dan misgaat, wij met z'n allen weer betalen. Uh, dat, zou ik, dat vind ik belangrijk. In het onderwijs zou ik belangrijk vinden dat wat het experiment wat we gedaan hebben met die brede ROC's, waardoor. Mm -hmm. We denken dat schooluitval minder wordt omdat iemand die eerst monteur, voor monteur gaat leren... dan niet dan makkelijk over kan stappen naar verzorging, wat nooit gaat gebeuren. Ik probeer weer van die verticale scholen te maken die herkenbaar zijn wat de, de, de techniek of, of in de verpleging. Zodat mensen weer denken van dit is een vak waar, waar ik graag bij wil horen. Dat soort maatregelen. En dat is niet alleen maar meer, meer toezicht. Maar echt denk ik een paar systeemdingen doen. Mm. Dus inderdaad het opknippen... Uh, die ertoe leiden dat, er, dat, er echt, dat de rest dan verandert. Ja. Nog heel even los daarvan. Uit de uitgelekte plannen tot nu toe voor het nieuwe regeerakkoord... waar bent u het meest blij mee wat u tot nu toe heeft gezien? Nou, dat was de kop van de Telegraaf vandaag. Als het waar is dat... Uh, uh, de, de Telegraaf was nogal boos dat het met name de hogere inkomens... Uh, aan, nou, dat, stond, dat was de kop niet, hè? Nou, dat was de kop. mensen doorlassen, de, de lead stond er dat vooral ja. de, de hogere middeninkomens... en de het de, de, de, de, de meeste bij moesten betalen. Nou, wacht, middenklasse de klos. De middenklasse nee, ja, dan de klos. Dat lezen. is de, kop. Wat de uh, is. doe ik nooit bij de Telegraaf. Ik je wel. Kop is, uh... Dus <laughs> nee, wat, wat, wat, als het waar is dat... Uh, er er worden ingrijpende maatregelen genomen. En als het waar is dat... Dat direct jal twee dingen. Het gaat erover dat het dan eerlijk gedeeld wordt. Mm -hmm. en dat we ook voor vooruitgang mogelijk blijven maken. En als het blijkt dat we het inderdaad eerlijk delen dan is dan wordt de pijn niet minder. maar dat wordt wel beter te dragen. Ja. En mevrouw Spies, over welke maatregel verbaast u zich het meest. uit de tot nu toe uitgelekte regeerplannen? Ik zou het heel bijzonder vinden als we inderdaad een inkomensafhankelijke zorgpremie gaan krijgen. Want dan ga je... Bijzonder, precies de, zegt u. Maar... Nou ja, slecht. Uh, laat ik het maar gewoon in dit soort ronde bewoordingen zeggen. Als je inderdaad, wat de Telegraaf kopte, de middenklasse de, de klos laat worden. Dan ga je dus uh, in de ogen van de VVD, de hardwerkende Nederlander, uh, heel uh, uh, nauw op de huid zitten. Dan ga je uh, pr precies datgene doen wat je niet zou moeten doen. Dan haal je creativiteit en eigen ja. initiatief bij mensen weg. En dan ga je iedereen die net zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... daar heel hard voor straffen. Natuurlijk hoor je solidariteit te zijn, solidair te zijn met diegenen die het zelf niet kunnen. Maar iedereen die zelf wel wat kan, nu onevenredig pakken... met een inkomensafhankelijke zorgpremie, bestaande hypotheekgevallen aanpakken. En dan ook nog ontwikkelingssamenwerking heel fors bezuinigen. Eh, volgens mij wordt het leuk oppositie voeren voor het ja, CDA. Dat, dus, ja, maar als, uh, ik u daar snap ik dat u en minister van Binnenlandse Zaak en minister van Wonen kan zijn... Wonen deed u niks? Behalve ja, woningbarkoöperaties. U ging in de oude stand, dan doe ik nee, het. Nee, er is, lastig, nee, is de oppositie nee, maar gevoerd maar, van het maar. CDA en het is heel, heel duidelijk. We zijn er doorheen, mevrouw Spies, heel kort. Wat gaat u doen? Solliciteren of heeft u al een baan? Ik ga eerst opruimen. En dat helpt ook bij het hoofd leegmaken. En dan ga ik vast weer een hele mooie baan ergens vinden. Die heb ik dus nog niet. Daar wensen u vast veel succes mee. En de Bla ook. Dank voor uw komst, beide. Daarmee eindigt troskamerbreed Breed voor deze week. Na het NOS-journaal kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Na één uur is de Tros weer terug met In Bedrijf en de Autoshow. Kees en ik zijn er volgende week zaterdag heel graag weer. Dus graag tot dan. Dag. Samen thuis. Samen Tros. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct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 Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de multifokaal specialist. Goed gezien, Van Pearl. Shh, de geheimen van Barslet. We zijn vreemd gegaan met mijn om. Donderop, ik kan het uitleggen, Tim. Ik hoef je als geheim, geen rotproutsers niet. Heli, we gaan. Awwww! kom op! Ga Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2.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 Dus, Nieuwekerk.nl .no. Dit is Radio 1.